7 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Van de jongeren van 14 die vorig jaar werden opgeroepen voor een inenting tegen Menigo Kokken... zijn er 18.000 niet komen opdagen. Vooral in Amsterdam en Zeeland was de opkomst laag. Blijkt uit cijfers die het AD opvroeg bij het RIVM. Landelijk gezien was de opkomst ruim 86 procent. In Drenthe was de opkomst met 92% het hoogst. In Zeeland met 72% het laagst. Staatssecretaris Blokhuis noemt het landelijk beeld in het AD heel positief. maar maakt zich ook zorgen over de tegenvallende resultaten in onder meer Amsterdam en Zeeland. Hij kondigt in de krant aan zelf op bezoek te gaan in plaatsen met een relatief lage vaccinatiegraad. Supermarkten willen het aantal verpakkingen in 2025 met 20% hebben verminderd. Volgens brancheorganisatie CBL is het een ambitieus plan tegen de huidige trend van steeds meer verpakkingen in. Maar Milieu Centraal vindt een reductie met 20% niet veel en betreurt het dat de supermarkten zich alleen richten op hun eigen merken en geen afspraken hebben gemaakt met aanmerken. De Amerikaanse president Trump gaat een noodtoestand uitroepen... om de muur langs de Mexicaanse grens te kunnen financieren. Vannacht stemde het Huis van Afgevaardigden in met het begrotingsakkoord... waarmee een nieuwe shutdown van de overheid is voorkomen. Maar het akkoord geeft Trump lang niet genoeg geld... om zijn verkiezingsbelofte in te lossen. Met het uitroepen van de noodtoestand krijgt hij extra bevoegdheden... om de muur te bouwen. De democraten gaan dat proberen te verhinderen. Ze zeggen dat Trump grof misbruik maakt van zijn macht als president. 420 miljoen kinderen wonen in landen waar wordt gevochten, zegt Save the Children. Dat is één op de vijf kinderen wereldwijd en twee keer zoveel als twintig jaar geleden. Dat komt volgens de hulporganisatie onder meer doordat oorlogen steeds langer duren... en vaker in dichtbevolkte gebieden worden uitgevochten. Het weer, veel zon, hoge temperaturen. Vanmiddag wordt het in het noordwesten 12 graden en in Limburg plaatselijk 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Meld je dan aan bij ZFM. Kijk voor alle mogelijkheden op www.zfmzandvoort.nl www.zfmzandvoort.nl Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de Ochtend. show me Good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 Oh, formidabel, tu étais formidabel, j'étais J'étais nous étions étions Hé Hey, petite, oh, pardon, petit, Tu sais, dans la vie Y'a ni méchant ni gentil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 BAM! Done, it's been Never get this clear, never in your wildest dreams At the place where they.